Er is ook een veiling op internet. Daar is al 3.500 euro geboden voor een ontmoeting met Diederik Samson... 4.000 euro voor een speeltuintje in de eigen wijk... en 18.000 euro voor een eigen sterreclame. In Egypte is het referendum over de nieuwe grondwet afgerond. De stemlokalen in 17 districten zijn gesloten. Vorige week werd al gestemd in 10 andere districten, waaronder veel grote steden. Vorige week stemde ongeveer 57 voor de nieuwe grondwet... Exitpols of voorlopige uitslagen zijn er nog niet. De complete uitslag wordt maandag verwacht. Justitie in Griekenland gaat onderzoek doen naar ongeveer 2000 Grieken... met een Zwitserse bankrekening die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking. Ze staan op een lijst die twee jaar geleden naar buiten kwam. De Griekse regering deed er aanvankelijk niets mee. Maar de huidige regering staat onder zware druk om belastingontduiking door rijken aan te pakken.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 Uiteindelijk reed de man terug naar Nederland... waar hij bij Losser een politieauto ramde. Toen kon hij worden aangehouden. De auto waarin hij reed bleek in Duitsland te zijn gestolen. De man zit nu vast voor poging tot doodslag. In de Eredivisie gaat PSV als koploper de winterstop in. De Eindhovenaren wonnen vanavond in Breda met 6-1 van NAC. Dankzij hun betere doelsaldo verdringen ze FC Twente weer van de eerste plaats. Beide clubs hebben 40 punten uit 18 wedstrijden. Heerenveen won thuis met 2-1 van Vitesse. Hieracles speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Pek En ADO Den Haag won thuis met 2-0 van NEC. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt en regenachtig. Lokaal kan er meer dan 20 mm regen vallen. De temperatuur loopt vannacht alleen maar verder op. Ook morgen is het grijs met van tijd tot tijd regen. In de loop van de middag wordt het wat droger. Het wordt 9 tot 13 graden. Ook de dagen daarna met de feestdagen blijft het zacht en regenachtig.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het zes graden, binnen zit Max van Bezel. Het was de dag van de Mea Koelpaas vandaag. Maxi Verhagen, die helemaal niet met de PVV wilde regeren, maar nu zegt dat dat moest van de fractie en het partijbestuur... Jolande Sap, die wou dat ze nooit akkoord was gegaan met de missie in Kunduz. Gert Leers, die alles alleen deed omdat het van Wilders moest. Ik vind het een mooie traditie, die interviews met kerst. Maar zou het niet handiger zijn als onze politici meteen hun geweten volgen? Welkom bij het Oog op Zaterdag over Italianen, paragnosten, jazzzangeressen en... Martin Bril. In Rome gaat Mario Monti morgen bekendmaken... of hij nog een keer premier wil worden of niet. Wat betekende zijn bezuinigingsbeleid voor het land van La Dolce Vita? Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie... vindt dat het Openbaar Ministerie de hulp moet blijven inschakelen... van paragnosten. Maar zijn dat dan geen oplichters? Klein in Nederland, maar groot aan het worden in Boston... aan de Amerikaanse oostkust. Jess zangeres Louise van Aars is straks hier... En komende week verschijnt weer een bundel van de hand van Wijden martin bril Over zijn liefde voor popmuziek dit keer. Wie waren de idolen van de veel geprezen en diep betreurde columnist? Dat allemaal dit oog, maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 22 december. U zult ze vast ook al hebben gehoord in de buurt. Zulke harde knallen dat u even denkt dat de wereld vergaat. Het illegale vuurwerk dat nu al wordt afgestoken is zwaarder dan ooit. Soms heeft het zelfs de kracht van een handgranaat. Wat we nu zien op de markt zijn uh, cobra's van rond de 50 gram. Maar ook big boys en die hebben 100 gram. En er zijn al producten op de markt die nog een veel zwaardere lading hebben. Dus ja, het eind is zoek. Er zijn ook al slachtoffers gevallen en dat is ook vroeger dan normaal. Ja, het lijkt met name eerder dan vorig jaar te zijn. Ja, dit zijn onze letsels. Bijvoorbeeld de oogartsen zien ook nog eens heel veel letsels. Ook dat zijn ernstige letsels. Dus ja, het is, het is niet alleen wat wij nu gezien hebben. Het is meer. Een vreselijk drama bij een brand in Hogeveen. Het vuur greep zo snel om zich heen... dat een meisje van zes vast kwam te zitten in haar huis. Ze troffen aan uh, drie kinderen uh, buiten het huis. En uh, wat ik heb begrepen, ook de moeder die meldde... dat er nog één kind binnen zou zitten. De brand, was, sorry, uh, de brand was zo hevig dat de brandweer niet naar binnen kon... en het meisje niet kon worden gered. Uh, het kind is later wel naar buiten gehaald. Men heeft nog geprobeerd om het kind te reanimeren... maar dat heeft helaas niet meer mogen baden. En dan de voormalige Rabo-Wielerploeg... die vandaag weer in opspraak is gekomen. NRC Handelsblad schrijft namelijk dat ploegarts Geert Leinders een sleutelrol heeft gespeeld bij het gebruik van doping door de renners. Oudrenner Bogert verwijst het verhaal in NRC... Naar de ik heb uh, 15 jaar voor de ploeg gereden... en dat we Geert Leijnes een speel in een uh, groot dopingnetwerk noemen... dat vind ik echt uh, belachelijk. De nieuwe publicaties voor de Dopingautoriteit en voor de wieler overigens wel reden om een dringend beroep op oud-wielrenners... en ploegleiding te doen. Openheid graag. Hoe sneller, hoe beter. Want ik denk dat iedereen die het wielrennen warm hart toedraagt... dit ook ongelooflijk zat is. vertel in één keer het verhaal hoe het zit. Ik denk dat dat voor iedereen het beste is. Na de schietpartij op de lagere school in Newtown... is in de Verenigde Staten de discussie opgeleid over wapenbezit. Een discussie waarin ook de voorstanders zich roeren. Als we uitleggen, dan hebben we alleen uitleggen. Je kunt niet op de enforcement of de regering om je te beschermen. Maar de tijd dat ze de reacties is het al te laat. De tegenstanders hebben een krachtig steun in de rug gekregen. Grote sterren als Beyoncé, Cameron Diaz en Alan DeGeneres roepen in een reclamespotje op het wapensbezit aan panden te leggen. Virginia Tech. Tucson. Aurora. Fort Hood. Oak Creek. Newtown. Newtown. Newtown. Newtown. How many more? How many more? How many more colleges? How many more classrooms? How many more? Enough. Enough. Dat was nieuws vandaag op radio en en de muziekkeus vanavond staat in het teken van columnist Martin Bril. Hij overleed in 2009, de tijd gaat snel zeg, maar van zijn hand verschijnt deze week toch weer een bundel. Man uit de verte, een verzameling verhalen over Brils grote helden uit de popmuziek. We hebben een aantal vrienden van Bril gevraagd om een nummer voor u, maar vooral ook voor hem, uit te kiezen vanavond. En de eerste daarvan is publicist en journalist Max Pam. Goedenavond, Max. Goedenavond, hallo. Ik weet uh, dat uh, Martin Bril ooit de prestigieuze Max Pam Award ja. heeft gekregen. Maar kenden jullie elkaar verder ook goed? Ja, we kenden elkaar, uh, elkaar uh, ik kan niet zeggen elke dag, maar wel uh, elke week een uh, paar keer uh, bij elkaar. Hij woonde ook vlakbij mij om de hoek. En uh, dat uh, contact is eigenlijk intensiever geworden toen hij zo ziek werd. Want hoe intensief was dat contact toen na zijn ziekte? Nou, dus. is al... Toch wel uh, soms bijna dagelijks, ja. Waar ja. hadden jullie het over? Uh, ja, over uh, de, uh, de, uh, de journalistiek schrijven. Uh, goede, slechte schrijvers uh, uh, roddelen over andere mensen. Over zijn ziekte natuurlijk. Ik ja. uh, ben natuurlijk ook nog wel regelmatig in het ziekenhuis geweest om op te zoeken. En dat was natuurlijk uh, steeds pijnlijker, werd dat op een gegeven moment. En we zijn ook weer, uh, samen... Uh, uh, verschillende keren op reis geweest, eigenlijk tot vlak voor zijn dood. Wat was de rol van muziek in jullie gesprekken? Nou, in, in, uh, dat ging dan uh, als we dan met de auto weggingen. Maar die muziek speelde zich altijd af in de auto. En uh, we zijn bijvoorbeeld uh, naar uh, Noord-Frankrijk gegaan om, om in de Maas te gaan vissen. Uh, Martin Bril hield erg van vissen en wilde mij uitleggen hoe dat dan ging. En dan uh, had hij een uh, vast pakje uh, uh, cd's met muziek aan boord. En uh, nou ja, dat, dat werd dan uh, gedraaid. En daar hadden we het dan over. En uh, ik moet je zeggen, uh, iemand die vooral aan het eind iemand die uh, uh, weet dat hij ziek is, terminaal, en auto rijdt. Dat is soms een uh, hele moeilijke uh, combinatie. Je hebt sportief rijden, zou ik maar zeggen. En je hebt Martin Bril rijden. Hoe was Martin Bril rijden? Snel, hard. Je en, was bang in en, de auto. En, ja, Ja, en dan, en dan de muziek keihard aan. Welke muziek was het? Wat zullen we vervolgens? Nou ja, horen? waar wij het dan over gehad hebben. Kijk, Bob Dylan was altijd nummer één. Maar uh, ik werd een beetje kribbelen van Bob Dylan op een gegeven moment. En we bleken een gezamenlijke uh, liefde te hebben voor Sam Cooke. En dat, dat draaiden we dan. En als je dan hard rijdt met die muziek aan, dat is dat. Uh, ik heb nou een nummer uitgekozen wat een, een vrij grote hit is geweest, maar je hebt ook meer belletachtige muziek. Dan, uh, dan hoor je wel als er OEF A ah, is en, en je gaat met 220 kilometer over de snelweg, dan, uh, dan begrijp je wel uh, hoe lekker dat kan zijn. We gaan uh, voor Martin OEF A ah, draaien, de Changing. <middels> Something saying don't you know that's the sound of the men working on the chain? Dang. that's the sound of the men working on the chain.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 Game, that's the sound of the men working on the chain. Game all day long they're saying, Hmm, oh. my, my, my, my, my, my, my. Oh. My work is so hard. Give me water, oh. I'm thirsty. My, oh. my work is so hard. Whoa. Whoa. Of hij nou de heer prees of een meisje aan bad... zijn stem was die van een kwinkelerende engel... schrijft Martin Bril in zijn boek over gospel- en soulzanger Sam Cooke. Hij kwam overigens op een ellendige manier aan zijn einde... maar lees daarvoor het boek van Martin Bril. Op een nogal strenge manier dwong Mario Monti de Italianen dit jaar... hun huishoudboekje weer op orde te krijgen... Maar vervolgens werd het vertrouwen in zijn zakenkabinet opgezegd. En dat na een jaar al. Morgen gaat de premier een persconferentie houden... om mee te, doen, of mee te delen of hij al of niet zal meedoen... aan de verkiezingen die nu in 2013 worden gehouden. En ik ga over de kansen voor Italië in de toekomst praten... met kunsthistoricus en Italië-kenner Bert Treffers hier in de studio. Welkom, meneer Treffers. Ja. En met Corinne Wortman, Europarlementariër voor het CDA. En als je in het Europees parlement zit, ben je tegenwoordig ook zeker Italië-kenner... en Spanje-kenner en Griekenland-kenner. Uh, Goedenavond. <laughs> maar ik begin even bij meneer Treffers hier. Want vandaag heeft uh, de Italiaanse president het parlement ontbonden... nadat Monti gisteren zijn ontslag heeft ingediend. Uh, u heeft veel kennissen in Italië. Vinden ze het erg dat Monty weg moet? Ik weet zeker dat een aantal van mijn kennissen... en dat zegt niets over de kwaliteit van die kennissen... staan te juichen. En dat die reden is ook duidelijk. Want zoals altijd in Italië is er een geweldige tegenstelling tussen Noord en Zuid. Een Milanese, bijna Zwitserse mentaliteit. En een vorm van corruptie zoals die in midden-Italië al op heftige schaal... om zich heen te verspreiden. En dat speelt precies een rol. Monti wilde Italië veranderen. En dat beleidde alle Italianen al decennia lang met de mond... Met de mond. Maar ze willen het eigenlijk niet, want een gewijzigd Italië... betekent een gewijzigd systeem, zodat je eigenlijk niet meer dat kunt doen... wat je jarenlang hebt geleerd te doen. Namelijk schoemelen. Ja, dat kan je rustig zo zeggen. Uh, we Heeft kunnen... u wel de goede kennissen? Uh, uh, ja, want het heeft te maken met het feit van een systeem, een staat, die werkt al decennia, generaties lang op deze manier. En dat heeft te maken tegelijkertijd met overlevingsstrategieën van de mensen die in dat systeem moeten participeren om te overleven. Hij was de Zwitsers, de Prijis. Hij was gewoon te de Zwitserse te Pruisisch, te dictatoriaal ook. Te absoluut. Je kon het al zien aan zijn manier van spreken, die misschien voor ons Noordelingen bijzonder indrukwekkend was. Het was een Italiaan die de stem niet verheft, altijd zacht op de de toon praat. En dat betekent meestal dat je dat in Italië moet uitleggen als iemand die machtig is. De stem verheffen is meestal het bewijs van het feit dat je de macht nog net niet hebt gehad. En bij hem lag dat duidelijk anders. Dus zijn hele Habitas was eigenlijk voor ons vertrouwd, maar eigenlijk on-Italiaans. Wacht even, de Italianen wantrouwen politici die rustig spreken? I nee, die wantrouwen niet, maar die, zijn, die vinden dat die luid gevaarlijk. Uh, want zij spelen het spel niet mee. Zij stellen zich buiten het spel. Omdat zij niet aan die retorica meedoen. Ze zijn te cool. Ze zijn te cool, ja. Niet hard, niet warm. Nou ja, hij glimlacht wel vriendelijk. Maar dat is dan ook niet helemaal vertrouwingswekkend. Omdat die glimlach ook alweer geduid kan worden door diezelfde groeperingen. Als een teken van superioriteit van het staan letterlijk boven de partijen. Waar die ook voor is aangesteld. En dat... Daarvan gaat een bedreiging uit. Een bedreiging die ook waargemaakt werd... voor diezelfde grote groepen er werd van die ja. Nogal Wat bezuinigd. Ja, behoorlijk ja. Onder andere belasting op de huizen. Wat buitengemeer slecht is gevallen. Omdat dat hoge bedragen kunnen zijn in individuele gevallen. Als je hier een jaar lang de krant... het geeft eigenlijk niet van rechts tot links hebt gelezen... alleen maar prijzende woorden voor Monti. Hij Om... bracht het land tot rust. Dat, dat is deels zo... Maar dat heeft ook met te maken met het feit dat wij vanuit het noorden... hem herkennen als een van de onze. En wij denken dat als representant van onze strakkere noordelijke mentaliteit... zal hij ook wel gewaardeerd gaan worden door de goedbedoelende Italianen. En dat lijkt mij een verkeerde nou, inschatting van gemerkt. de zaken. Ja. Mevrouw Wortman, ja, dat is nou een beetje teleurstellend, hè? Want uh, grote populariteit in, uh, in Europa, ook in het Europese parlement. U heeft hem ook wel eens ontmoet, hè, Monti? Ja, ik heb hem een uh, aantal keren uh, ontmoet. Het is inderdaad een hele ja beheerste en vriendelijke man, uh, een beetje uh, aristocratisch uh, bijna. Maar hij Helemaal heeft, geen echte Italiaan, hoor ik Bert denk ik. Wat wel echt bewonderenswaardig is, is dat hij in de afgelopen periode toch in staat is geweest uh, grote politieke verschillen te overbruggen. En uh, helaas is hij uh, door uh, Berlusconi onderuit gehaald, waardoor uh, er nu verkiezingen komen. Staat uh, uw fractie, de Christen-Democratische fractie, achter hem als hij zich morgen kandidaat gaat stellen? Uh, ja, sterker nog, uh, twee weken terug uh, was er een, een topbijeenkomst van uh, regeringsleiders. Oh, ja, dat was uh, Berlusconi uh, dat was, dat was ook, hè? En daar was uh, Monti ook bij. Uh, en, en Berlusconi. En ook Berlusconi. Maar daar uh, is uh, openlijk in aanwezigheid van Berlusconi... duidelijk gemaakt door, door Merkel, uh, door Barroso en door anderen... dat uh, onze steun uh, bij Monti ligt. Want uh, de populistische manier waarop uh, Berlusconi nu bezig is... Uh, richt het land alleen maar meer te gronden. En dat hebben jullie Berlusconi ook in zijn gezicht durven te zeggen? Ja, uh, recht in zijn gezicht. Uh, en... Uh, in, uh, in hele heldere taal. En, uh, en ik wat zei hij terug? Sorry? Wat uh, zei die terug bij ja, de sponing? Hij, uh, hij hield zijn eigen zwanenzang, zou ik bijna willen, willen zeggen. Maar wat belangrijk is, is dat uh, we met die steun ook uh, proberen Monti aan te moedigen... om nu ja, uit uh, zijn technocratische regering, die nu ten einde loopt... nu uh, uh, wel... Uh, uh, ja, de politiek in te gaan en te gaan mm -hmm. staan voor het beleid... wat hij uh, mm. heeft uh, vormgegeven in de afgelopen periode. En, en, Want, en voor, voor welke partij, mevrouw Wortman, moet Monti dat dan, dat dan gaan doen? Want nou, dat heeft juist geprobeerd proberen te vermijden, een partijkeuze. Ja, dat, uh, dat, dat is in de Italiaanse politiek heel lastig... omdat er een waaier eigenlijk van kleine partijen is... Uh, wat, wat nu uh, zeg maar uniek in de geschiedenis zou kunnen zijn... dat hij uh, het centrum een gezicht gaat geven... Er zitten in het centrum een partij van de Christendemocraten... Uh, van een, uh, een, een nieuwe uh, partij die mogelijk uh, snel opgericht uh, wordt... van een uh, Ferrari-topman... Oh ja. uh, maar ook uh, delen van uh, Berlusconi's partij... Uh, die, uh, die lopen weg bij hem, uh, verwacht ik. Nou, dat kan nog een aantal kanten op gaan, mevrouw Wortman. Weer even terug naar de uh, grote uitgebreide vrienden- en kennissenkring... van Bert Treffers. Want in, in Brussel denken ze... u hoort dat net uit de mond van mevrouw Wortman in elk geval... dat Monty hartstikke goed bezig is geweest bruggen te slaan in Italië. Nou, hij is waarschijnlijk... je verhaal staat daar zo haaks ja, op. Ja, absoluut. Ik denk dat hij uit onze optiek buitengewoon goed bezig is geweest. Uh, maar dat goed bezig zijn wil niet altijd leiden tot erkenning en succes in dat land. Daar spelen zoveel andere factoren mee. Ik denk, als ik de teneur zie van de kranten die ik vandaag gelezen heb... en alle interviews die ik ben nagegaan... Uh, dat hij geen schijn van kans zal krijgen om van dat centrum... Echt het centrum van de Italiaanse politiek te maken. En dan te er iets op waar hij ook voor gewaarschuwd is. Eh, voor door tegenstanders en voorstanders. Door tegenstanders met enthousiasme, door voorstanders met angst. Dat hij daardoor eigenlijk in de minderheid zal komen en dus de verkiezingen verliest en zijn programma niet meer kan presenteren als het programma voor de Italianen. Omdat hij nu op dit moment, niet als persoon, maar bij welke groepering dan ook, niet verder zal komen dan 15%. Procent. Uh -huh. Dat is niet genoeg, mevrouw Wortman. Uh, dat is uh, niet voldoende. Maar uh, ja, wat meneer Treffers uh, uh, ja, toch een beetje uit het oog uh, verliest... is dat de Italianen wel met de rug tegen de muur staan. Want natuurlijk willen zij die belasting op hun onroerend goed niet. Natuurlijk willen zij geen loonsverlaging. Maar uh, als je zag hoe hoog uh, de rentes op staatsobligaties werden... Uh, dat bedrijven voor bedrijven het bijna onmogelijk werd om uh, geld te lenen. De werkloosheid uh, uh, liep op uh, ja, om dan aanpassingen door te voeren, de bureaucratie terug te dringen. Ja, dat doet allemaal ontzettend pijn. Maar ik moet nog zien, hè, uh, er is geen partij die zomaar vanzelfsprekend een meerderheid achter zich krij krijgt. Maar ik moet nog zien of het uh, uh, toch, de, de Italianen, de kerk bijvoorbeeld, uh, die wil ook uh, dat midden steunen, uh, het bedrijfsleven. En Ferrari. ja, die dynamiek, ik ben wel benieuwd wat zich gaat ontwikkelen in de komende maanden. Want met meneer Treffers ben ik het eens, het is nog niet te voorspellen. Meneer Treffers, de Italianen zullen eieren voor hun geld kiezen. Het is niet anders, de crisis is zwaar, I iedereen moet de broekriem aanhalen en Monti weet hoe dat moet. Ik weet helemaal niet of dat zo wordt beleefd in de straat, eerlijk gezegd. Uh, ik ben het volstrekt eens met de analyse die gegeven wordt, maar niet met het beeld wat wij van die Italianen hebben. En ik denk dat dat de doorslaggevende factor is. Uh, ik wil niet zeggen dat die Italianen dom zijn, ze zijn net zo intelligent en net zo dom als wij, dus dat maakt helemaal niks uit. Maar zij zijn nu voor een groot gedeelte openlijk bedreigd in hun eigen persoonlijke belangen en in de structuur... daar ze jarenlang in gewoond hebben en geleefd hebben en gewerkt. En ik denk dat dat laatste, als je daar wil ingrijpen, wordt ervaren... zelfs als men er niet over praat, zelfs als een nog grotere bedreiging. Want het oude Italië waar men is opgegroeid... waar ook de jongeren in opgroeien, laten we dat niet vergeten. We denken net dat de nieuwe generatie alles wil veranderen. Dat willen veranderen duurt net zo lang tot ze in posities komen... waar ze dat niet willen veranderen. Het klinkt erg cynisch. Ja, maar, maar... wie kan het wel? meneer Treffers. Ik bedoel, Berlusconi ja. was ook niet alles? Dat is nou precies het probleem waar Italië zich in bevindt. Je zou niet weten wie het wel kan? Uh, eh, dat weten ze zelf niet. Uh, je ziet dat ook aan de politieke schakeringen. Je ziet ook het feit dat groeperingen die in het begin uh, Monti steunden. nu alweer afstand van hem nemen, omdat ze in dat vacuüm hun eigen positie willen bepalen om dan toch aan de macht te komen of te participeren aan degenen die de macht krijgen. Komt het tot slot ja, aan Doet hij het wel of doet hij het niet? Uh, morgen is een persconferentie. Ga Gaat hij het doen? Gaat hij de politiek in, mevrouw Bortman? Um, ik, uh, ik hoop uh, dat hij uh, die coalitie van het midden gaat steunen... en uh, zijn nek uitsteekt. Want uh, als uh, het echt uh, alleen aan de populisten is... Uh, dan vrees ik dat het met Italië slechter zal gaan. En één ding moeten we niet vergeten... Uh, het is nog zo fragiel in die eurozone... Uh, dat als het met Italië slecht gaat... is dat ook weer slecht voor Spanje en Portugal. Dus ik hoop uh, u hoopt dat hij het doet, dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. U, treft, u hoopt dat niet. Ik kan zoveel hopen. Maar ik denk dat hij het niet gaat doen. Dat is anders het probleem, ja. De stand is 1-1 over Mario Monti. En ik dank u beiden voor uw bijdrage aan de, de, deze discussie. Bert Treffers en Corine Wortman. En dan gaan we terug naar de muziekkeuze... van de vrienden- en kennissenkring van de een paar jaar geleden overleden ster-columnist van Nederland Martin Bril. Want deze week verschijnt van zijn hand de bundel Man uit de Verte... met beschouwingen over popmuziek. Ik ga even op zoek naar PvdA Tweede Kamerlid Meili Vos. Goedenavond. Goedenavond. Hoe goed waren jullie bevriend, Martin Bril en u? Uh, we hadden een periode dat we elkaar elke dag belden, het nieuws doornamen... Uh... Af en toe, als ik dan ergens heen moest hij ergens gingen we samen in de auto. En, en daar is ook onze ja, de, de muziekliefde ontstaan ook. En toen we allebei plaatjes draaien. En dan liet hij mij horen wat hij dan heel erg gaaf vond. En ik, uh, ik ben veel minder begaafd dan hij op muziekgebied. Maar dan liet ik hem mijn dingen horen. En uh, ja, dus dat was een, een tijdje heel intensief. En dat gebeurde allemaal in de auto? Ja, meestal in de oven. Ja, soms dan kan hij ook wel eens thuis een kopje koffie drinken en dan zaten we met mijn oude cd-speler, wat de handels en zo, of dan ging hij voor mij cd'tjes branden. Dat dingen die ik toen absoluut moest horen en dan brandde ik weer dus voor hem. Dus uh, ja, echt een hele leuke uh, uitwisselingsvriendschap. U leerde meer van hem qua muziek dan andersom. Ja. Zei u maar, wat leerde hij van u? Wat, wat bracht u in? Nou, kijk, ik ben gewoon heel beperkt opgevoed. Ik ben alleen maar opgevoed met klassieke muziek... en dan ook alleen maar barok, zeg maar, van voor 1750 van Bach. Christelijk milieu, hè? Ja, ja, zwaar christelijk milieu. Ik bedoel, ik ben heel blij daarmee, maar dat... Ja, dit is dus echt popmuziek en, en, en de Franse chansons... Ik heb ik allemaal van anderen moeten leren, waaronder dus het bril. Waar reden jullie eigenlijk heen? Was dat voor zijn columns? Ja, hij moest dan voor zijn overal nergens heen. En ik had toen... Ja, het was toen een tijd dat ik voor een, uh, een internetbedrijfje werkte. Uh, en uh, soms had ik ook wel vrijdag in gewoon voor de gezelligheid mee. En uh, dan zaten we uren rond te kletsen in die auto en plaatjes te draaien. Wat zullen we laten horen voor Martin? Ja, Barbara. Hij heeft mij uh, dus kennis laten maken met die Franse vanares Barbara. Dat was niet haar, dat was haar artiestennaam. Ze was een Joodse vrouw, geboren in 1930... En die schreef me toch een partij dramatische, melancholische, emotionele liedjes. Het is dus echt prachtig. Zij, zij componeerde zelf wat zo'n zo hele mooie, ja, volle, nou niet, niet de volle stem, maar het de jongen was een hoge stem. En door het al dat drank en rookgebruik werd dat wat lager, maar dat komt wel vaker voor bij zangers. En zij componeerde zelf en zij zong zelf, ze speelde zelf piano. en Ja, het zijn prachtige liedjes. Wende Snijders heeft ook veel van haar gecoverd. Dan een beetje dramatisch allemaal hè. Heel dramatisch, heel dramatisch. Echt gewoon voor je voor de trauma kant als je uh, even goed depressief uh, bent, dan raakt iedereen allemaal op om zo van Barbara op te zetten. Bedankt, Mylifos. Du <tied> plus loin <en> que me reviennent <tracht> l'ombre de mes amours anciens du plus loin du premier rendez-vous du temps des premières peines l'or J'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Qu'à ce fut, j'étais précoce de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages, sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà, et le cœur nu. Bagage en poursuivé mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous. Sur la longue route, j'allais le cœur fou Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importait décembre? C'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui venait jusqu'à vous. Et je ne suis pas par jure si ce soir je vous jure que pour vous je lui faite à genoux. Il en eut fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres que l'hiver ou la neige à mon cou Pour que je perde patience et je calme ma violence Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous Mais tant d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne Vous n'étiez jamais au rendez-vous de vous perdre un courage, soudain me prenez l'arrache Mon Dieu que j'avais besoin de vous Que le diable vous emporte D'autres m'ont ouvert la porte Heureuse je m'en allais loin d'un vous Oui je vous fus infidèle Et vous revenez quand même ma plus belle histoire d'amour je pleurais mes larmes, mais qu'il me fût doux. Oh, qu'il me fût doux, c'est pour un sourire de vous. et pour une larme qui venait de vous, je pleurais d'amour. Vous souvenez-vous? Ce fut un soir en septembre Vous étiez venu m'attendre Ici même vous en souvenez-vous À vous regarder sourire à vous aimer sans rien dire C'est là que j'ai compris tout à coup J'avais fini mon voyage Et j'ai posé mes bagages Vous étiez venu Barbara, Barbara, dat was wat... Martin Bril draaide in de auto voor Meili Vos tegenwoordig... Tweede Kamerlid voor de PvdA. Of er ooit een misdaad is opgelost dankzij de hulp van een paragnost... is eigenlijk onduidelijk, maar in elk geval vindt minister Opstelten... van Veiligheid en Justitie het een prima idee... dat het Openbaar Ministerie blijft samenwerken met zulke helderzienden... Gertjan Segers is een van de nieuwe Kamerleden. Tweede Kamerleden althans voor de ChristenUnie. Goedenavond, meneer Segers. Ja, goedenavond. Want u heeft Kamervragen hierover gaan opstelten gesteld. Leg even uit waarom, als u wilt. Nou, omdat er een artikel in Trouw stond... waarin uh, werd verteld dat de politie soms gebruik maakt van deze, uh, van deze mensen. Um, en dat dat ook tijd en geld kost en dat dat valse hoop biedt. Um, maar ook dat er een instructie was van het Openbaar Ministerie... die zei van wees daar nou terughoudend in... Um, en het bleek dat de politie eigenlijk maar wat, wat deed en niet van die instructie afwist. En, uh, dus het leek mij raadzaam om daar een vraag over te stellen. Dus dat heb ik een tijdje geleden gedaan. En uh, de vragen zijn net, die zijn net binnen. Of de, de antwoorden dus. Wat antwoordt de minister? Nou, die zegt, uh, we laten het uh, zoals het is. Dus ik ga die uh, instructie van het openbaar ministerie. die zegt van. nou, wees er nou terughoudend in. die ga ik verder niet onder de aandacht brengen bij de, bij de politie. En in sommige gevallen kan de politie inderdaad gebruik maken van. paragnosten of een getuigelde hypnose. Uh, verhoren. Dus ja, dat, dat, dat bevreemdt mij wel. Want er is bij mijn weten nog nooit een zaak opgelost. Um, dus wat je gaat doen is. is um, uh, mensen. Ja, van wat mij betreft bedenkelijk allooi inhuren. Um, nogmaals wat tijd kost, wat geld kost... en wat de familie valse hoop biedt. Dus ja, ik vind dat, ik vind dat zeer bedenkelijk. Ja, nou heb ik de antwoorden van uh, de minister ook gezien. En ja, hij zegt, ik weet het ook niet zeker of het kan helpen, een paragnost. Maar ja, er zijn situaties waarin je denkt van... ja, je weet nooit waar het goed voor is. Laten we het proberen. Ja, maar dat is toch een vreemde redenatie. Kijk, als mensen... ...op hun eigen kosten en hun eigen tijd uh, de hulp van een paragnost inroepen... ...ja, dat, dat, dat, uh, we leven in een vrij land. Het lijkt me nog steeds niet verstandig, maar goed, dat, dat kun je doen. Maar om, om als politie uh, met deze mensen samen te werken... Uh, ...ja, dat lijkt me echt uh, een, een, een uh, heilloze weg. Beschijn, beschouwt u hen als beunhaas, als oplichters... Um, nou, zoals ik zei, er is nog nooit een zaak opgelicht. En, uh, opgelost. Het uh, ja, nou, is wel erg voor, juist. <laughs> ja, ja. Um, er is nog nooit een zaak opgelost en um, uh, er worden wel hele stellige uitspraken gedaan. Er is zelfs een, een uh, televisieprogramma geweest, het Zesde Zintuig, uh, als ik me goed herinner, uh, van RTL. Um, en en uh, daarin worden ook allerlei mensen ingehuurd die inderdaad hele stellige uitspraken doen. Um, en nogmaals, je, je hebt het over mensen in een hele kwetsbare situatie. Die hebben iemand verloren, uh, ze weten niet waar, uh, waar hun geliefde is. Um, dus die klampen, zich aan elke strohalm, klampen zich vast... en je geeft die mensen eigenlijk nog extra um, autoriteit door als politie te zeggen... nou, daar gaan we heel goed naar luisteren en uh, we nemen dat heel erg serieus. Nee. Dus uw standpunt is als iemand dat in een privé situatie wil uitproberen... best, maar niet van onze centen? Ja, zelfs in privé um, situatie zou ik zeggen... Uh, doe het niet, want het is wat mij betreft echt een duistere wereld, uh, maar inderdaad we leven in een vrij land. Maar dat de politie zich daarmee inlaat, nogmaals, er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat dat uh, zin heeft, dat dat erg toe heeft geleid. En in de, in de praktijk heeft dat nog nooit een zaak opgelost, dus het is echt uiterst dubieus. Um, en nogmaals, je, je, je hebt het over mensen in een nee. hele kwetsbare situatie. Nee, dat is duidelijk. Uh, tot slot, meneer Segers, om het nog erger te maken... want in de brief uh, komt er ook nog voor dat de politie wat opstelte betreft... gebruik mag blijven maken van hypnotiseurs, leugendetectors... narco-analyses en de poppenspelmethode. Vindt u dat ook allemaal onzin? Nou, dat valt wat, wat mij betreft allemaal onder, de, onder de, eh, van het het dezelfde categorie. Ik, ik weet niet precies wat een poppenspel uh, uh, methode is. En ik weet ook niet of ik het, uh, of ik het wil weten. Uh, uh, maar het is inderdaad dezelfde uh, abracadabra. Ik dank u, Gert-Jan Segers. En Gert-Jan Segers is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. De muziek van de vriendenkring van wijlen Martin Bril. Goedenavond, schrijver Joost Vageman. Goedenavond. Joost, hoe goed was jij bevriend met Martin Bril? Ja, vlak na zijn dood had Martin net als Pim Fortuyn duizend vrienden. En, en de Martin vanaf 1987. Maar er zijn vast mensen die hem al die jaren beter hebben gekend. Ik heb hem wel al die jaren goed gekend. Wat was jullie relatie? Onze relatie was eigenlijk uh, vanaf 1986 dat we elkaar kenden via via. We hadden zo gemeenschappelijke kennissen. En ongeveer tien jaar nadat we elkaar leren kennen... Uh, uh, kwamen we op een andere manier met elkaar uh, uh, in contact. In de loop van de jaren hadden we nogal eens romantische gesprekken... over het oprichten van een blaadje, een tijdschrift. En Martin raakte wel eens mee aan het tijdschrift... waar ik eind jaren 80 redacteur van was, De Held. Maar in 1997 richtten hij en ik, samen met nog twee anderen... echt ook een tijdschrift op over popmuziek. Payola geheten, nu alweer vergeten. Maar het was Luid een van mooie voort. tijd, eind jaren 90. Oor ken ik in de hitkrant, maar... Piola? Nee, Piola was een, het was een, een tijdschrift uh, voor popmuziek maar helemaal gemaakt door schrijvers dus uh, je mocht best over slechte muziek schrijven als het pennetje maar van goud was en ik heb hier het eerste nummer nog voor me en behalve Martin Bril stond daar bijvoorbeeld in P.F. Tomezen. Nanne Tepper, ook al overleden, maar ook een mooie tekst van Hu van der Lubbe, Ronald Giphard schrijvers over popmuziek, dat wilden wij graag hadden jullie wel een discussie over smaak over wat jullie mooi vonden of was het over? Nee, of nee we, wilden, we, hadden, we waren met vier de Roelbands van de Berg, Pieter Stein uh, Martin, Bril en ik. En ja, we waren stevig aan het debatteren over pop. Maar ruzie, daar deden we niet aan, want we hadden een gedeelde party, de pop. Wat was zijn lievelingsmuziek van Martin Bril? Martin was een echte alleseter. Uh, Bob Dylan, uh, uh, Elvis, de Rolling Stones iets minder, maar uh, hij had een groot hart. Welk nummer wil je voor hem laten horen? Ik wil graag laten horen That's Alright Mama... Martin heeft daarover geschreven, derzijds in Pajola, Maar er staat ook een heel mooi verhaal over dat nummer... en over Elvis in het algemeen in Man uit de verte, Het nieuw verschenen boek. Ik dank je, Joost Wagerman. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do that's all right. That's all right. Told me to Son, that guy, you fool Elvis En That's Alright Mama. Het was een allereerste hit trouwens. Je mag dit wel een beetje het begin van de rock and roll noemen. En uh, Joost Wageman koos het dus uit voor zijn overleden vriend Martin Bril. Nou, nu iets heel anders, zoals we dan bij de radio zeggen. Louise van Aarsen, namelijk, die werkt in de Amerikaanse biotechnologie, ontwikkeld met een nieuw team kankermedicijn. Maar daar gaat het gesprek helemaal niet over vanavond. Want ze maakt vooral ook furoren als singer-songwriter en jazzzangeres in Boston en omgeving. Ze is nu hier. je Hi. Hi. dankjewel Max. Want. Uh, u woont in Amerika, heeft succes in Amerika... en komt dan naar Nederland terug om uw eerste cd te promoten. Ja, dat klopt. Ik ben, Waarom zou je dat doen? Ik zou, ik zou eerst de Westkust proberen in Amerika. Ja, eerst de Westkust. Nou, Boston, in Boston Amsterdam is gelukkig uh, toch nog een redelijk goede afstand. En Den Haag is mijn geboortestad, Nederland is mijn land. En uh, ik wilde toch heel graag die cd hier presenteren en hier uh, laten horen. Maar uit een soort sentimentaliteit of...? Misschien wel, maar het is zeker niet dat ik denk de wereld of Nederland te veroveren. Maar het is meer zoals ik gedreven word, zoals de titel van mijn cd zegt. Destiny bepaalt een beetje wat er gebeurt. Er was een reis gepland naar Nederland en ik dacht laat ik van de gelegenheid gebruik maken om die cd hier te presenteren. En, en dat was een enorm succes met volle zaal en in de regentenkamer in Den Haag. Het is raar om over muziek te praten als je hem nog niet gehoord hebt. Zullen we iets laten horen van Destiny? Ja, misschien het titelnummer? Geen idee. The sun is slowly falling from the sky. Our feet are playing in the sand. The sea love's horizon never ends when lovers meet is it by chance or fate you hold me in your arms i hesitate can love be easy like a summer day through the winter will you stay of hand, both of us inclined to say goodbye, neither ready for the end. When lovers meet, be it by chance or fate, some do survive it when things escalate. Nou, zo klinkt mijn gast Louise van Ayrsten dus als ze, als ze er ook bij zingt. Dit, dit was inderdaad het titelnummer van Destiny. Ja, dat ook. klopt. Okay. Destiny. Wat zijn het allemaal voor nummers? Dit is heel, heel vrolijk, heel luchtig vind ik. Uh, ja, ik, ik denk dat het een hele eclectische verzameling is van nummers. Het is uh, fusion, het is jazz, het is ook een beetje klassiek. Ik heb een nummer gemaakt op uh, Liebestram van Liest zelfs. Uh, met mijn eigen compositie daaraan vastgebreden. En dat is dus een heel rustig nummer. Uh, ook een popnummer. Uh, het is een hele mengelmoes van nummers. eigenlijk Van alle invloeden, denk ik, die uh, op mij van toepassing zijn geweest. En, in en, mijn leven. Uh, uh, nou, Misschien komen we nog aan dat leven toe. Zo. Ja. Wanneer waren de vrolijke liedjes geschreven? Wanneer de sommige? Het is wel autobiografisch. Het gaat veel over liefde. Het gaat over tijd. Het gaat over verlies. Het gaat ook bijvoorbeeld over uh, de Alzheimer's van mijn moeder. In het nummer Remember. Uh, dingen waardoor ik geïnspireerd word, die, die schrijf ik op. En daar maak ik een liedje van. Want daar ken ik uw naam eigenlijk van. Van de schrijfster Stella Braam. Die uh, ook het land doorgaat met, met lezingen over de dementie van haar ouders. Ja. Ja. En dat draait, hè? Dat nummer dat, uh, is toen gevonden op uh, YouTube. En uh, dat was namelijk geïllustreerd door mijn man. Die is illustrator en designer. En die had een, een mooi storyboard erbij gemaakt. En uh, het vertelt heel goed het verhaal van eigenlijk ja, de zorger en ook de dochter in dit geval. En uh, dat trof hen zo dat zij dat nu gebruiken bij hun informatiebijeenkomsten... als uh, inleiding uh, voor verzorgers en familie om, om, een, om de toon te scheppen... Uh, rondom dementie en Alzheimer's. En het wordt ook door veel mensen eigenlijk opgepikt. Ik krijg veel e-mails van mensen of zangeressen die het willen zingen. Of mensen die het willen draaien uh, hmm. bij het afscheid van hun dierbaren. Bij, bij begrafenissen. Ja. ja. Dat is minder vrolijke muziek dan we net hebben gehoord. Ja, alhoewel al, al, al, al, al ik ook te horen kreeg dat dat, dat nummer ook toch weer iets hoopvols in zich heeft. Iets van begrip en communicatie. Um, ja, maar vrolijk en, vrolijk en sad en liefdevol. En uh, veel over verschillende dingen. En ook over hoop. Je struikelt tegenwoordig over mensen die zich zingen songwriter noemen... maar eigenlijk niet in de jazzmuziek. Is ja. jazz niet typisch iets waar je composities van anderen uitvoert? De, de, in de jazz worden heel vaak uh, de standards uit de American Songbook natuurlijk gezongen. En uh, ja, ik denk ook niet dat dit pure jazz is. Maar ik, ben wel, ik heb heel erg nauw samengewerkt met uh, een hele bekende jazzzanger. Althans, misschien minder bekend hier. Maar in Boston wordt zij de Lady of Jazz genoemd. En dat is uh, Rebecca Paris. Die heeft ook wel op Noordsea Jazz opgetreden met uh, Gary Burton. Ik ben al vier jaar bij de haar. kan slechter. Ja, heel veel geluk gehad. Uh, ik ben al vier jaar bij haar aan het studeren. En uh, ja, zij, leert, zij leert mij natuurlijk de jazz interpretatie. Maar zij is, zij is degene die het heel belangrijk vindt... dat je het, de story communiceert waar de lyrics echt over gaan. Yeah. En dat, dat, heb ik echt, uh, ja, dat vind ik heel belangrijk. En, en verder is deze muziek dus niet, niet puur jazz. Niet, niet nako. Zij... zij Leert ook haar studenten om uh, welke standaard dan ook als nieuw te presenteren. Alsof het je eigen uh, song is. You gotta own the lyric, zegt ze altijd. Het moet niet gewoon een soort liedje zingen zijn. Nog naar iets van Destiny luisteren even? Ja. Yeah. see you. I don't know where, I don't know when. Sometimes I wish that I could be you, just to be close to you again. I've got this strange infatuation, and I don't know just what I should do. Lately every thought leads me to you. MUZIEK Dit was ook weer van die Desire van Louise van Aars. Hoe heette dit? Miss you till I see you. Miss you till I see you. Dat is dan niet Toetstiedemans op Monica. Nee, dit was Mike Turk op uh, Motorharmonica. Bijna Toetstielemans. Ja, ja. En dan anders. Het album is in Amerika gelanceerd met een concert... in de Schullers Club in Boston. Ja. Wat is dat? Schullers Jazz Club is uh, ja, zeg maar de jazzclub van Boston. Waar de grote namen... Toch meestal wel te horen zijn. Niet dat ik nou daar zo'n grote naam ben. Maar ik mag, mag al terugkomen. Dus ik had in mei een uitverkochte uh, CD-release party. Het was ontzettend leuk. En uh, ja, ik mag dit jaar weer komen. Met dus, big band erbij, hè? Nou, ik had een grote band, ja. Ongeveer twaalf man. Ik had drie pianisten, een mondharmonica, saxofoon, violisten. Uh, nou, enzovoort, enzovoort. Gitaar, bas. Maar uh, dat was een drukke toestand op het podium. En een heel gezellig feestje. Geweldig van al die nieuwe nummers. Je. 14 nieuwe nummers uh, daar gezongen, ja. Nou bent u eigenlijk uh, ja, onderzoeker, ja. biologisch onderzoeker, kankeronderzoeker. Ja. Met en moeder van drie kinderen en, en ja. die man die illustrator is. En, ja. en deze carrière, ja. dat kan helemaal niet. Nee, soms denk ik dat ook, maar uh, we lopen gewoon de ene voet gaat voor de andere. Ja. <laughs> We gaan gewoon door. Ja, het zijn dingen die, uh, die je drijven. En uh, die muziek is uh, heel belangrijk voor me geworden. Plotseling. Het uh, was altijd al heel belangrijk. Ik schreef ook altijd al liedjes. Ik schreef lyrics op standards. En ik ben uh, vier jaar geleden begonnen met mijn eigen nummers te schrijven. En uh, toen het eenmaal zo begon. En die samenwerking met Rebecca. Toen was ik eigenlijk niet meer te stoppen. Ja, Dus ik ben weer aan het schrijven. En uh, er komt weer een nieuw album. Maar nog en, eerst even uh, deze proberen te verkopen. En met het de pistool op de borst. Als je zou moeten kiezen. Dus het kankeronderzoek of de jazzmuziek? Dat, dat zou ik toch niet kunnen kiezen met pistool op de borst. En uh, ja, in Amerika is dat natuurlijk anders met dat pistool op de borst. Maar <laughs> niet grappig op zich. Nee, er is veel pistool op de borst uh, in de ik, ik vind het heel belangrijk ja, wat ik doe in mijn, in mijn dagelijkse bestaan... voor het kankeronderzoek en de muziek. Ik denk dat het elkaar stimuleert en zonder elkaar bijna niet kan bestaan. Ik wens u ontzettend veel succes met, met beide carrières. Hartelijk dank, Max. Ik doe ben erg blij dat je hier werd uitgenodigd. Dank je wel. Geen dank, dat is een genoegen. Nog één keer uh, naar de muziek van Martin Bril. U hoorde het Max Pam al zeggen. Z zijn echte held was Bob Dylan. En we vroegen Rob Giphart, uh, Ronald Giphart uiteraard... ook uit de vriendenkring, wat weer zijn lievelingsnummer van Bob Dylan was. En dat is deze. U kent hem van Adele, maar hij is toch echt van Dylan. Make You Feel My Love. Het origineel daarvan door Bob Dylan. En uh, die is trouwens ook die man uit de verte waar het uh, boek van Martin Bril naar is genoemd. Ik dank u voor het luisteren naar Met het Oog op Morgen. Morgen zit hier John Jans van Galen Straks BNN de overnachting vanuit Enschede, waar het Glazen Huis staat. Praten ze dan met Lilian Ploemen, de nieuwe minister van Handel, Ontwikkelingssamenwerking en nog veel meer. En ik geef graag het. Laatste woord aan Martin Bril. Ik vind het ook eerlijk gezegd wel leuk dat er een crisis is. Leuk? Broer, ja, ik vind het leuk. Waarom? Nou, ik, ik gun het de mensen eigenlijk wel. En bedoel, bedoel, als maar dat, dat, dat massaal op en neer marcheren door de Kalverstraten... en als maar meer en meer kopen. Ik vind het wel fijn dat er een keer een eind aan komt. Want dat hoop ik echt. En nee, je, al, moet en... je moet oppassen hè, met dit soort dingen. Ja, dat weet ik. En, en, en, ja, Nee, dat weet ik. Je moet oppassen met dit soort dingen. Maar, dus, maar in zijn algemeenheid vind ik dus... Ja vind ik een crisis niet zo slecht. Maar we moeten maar afwachten of het überhaupt een, echt een goede echt? crisis wordt. Ik zie, ik, ik zie nog geen 100.000 werkelozen opmarcheren naar het plein in, in Den Haag. Maar daar hoop je eigenlijk wel op, op een goede crisis. Nou, ja, ik hoop daar wel op, ja. Het is ook goed. Kijk, de mensen moeten leren dat ze met veel minder toe kunnen. Dat is principe. toch misschien toch weer de Calvinist in, in je, Martin, of niet? Nou ja, dat zal de Calvinist in mij zijn, ja. Bo, uh, maar ik ben aardig van overtuigd dat het minder meer is. Bo, uh, en als de mensen het niet goed schiks willen leren, dan moet het maar kwaad <lacht> ja, dat vind ik echt. Martin Bril was dat vier jaar geleden in gesprek in het oog met Mieke van der Weij over de...